Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu, Toebak leeft Het wordt met het uur een grotere pijn open hier Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak leeft, bij ZFM Is dat de... There's nothing like Er zo super fan van. Maar hier is alweer een oude pineapple morning... van Jet Rebel, Jelte Tuinstra. En ook hij doet... alles maar aan, zag ik op de posters. Dus je weet, als ik nog een kastje kan voor 15 euro, ga ik er natuurlijk wel even heen. Dat is wel heel leuk. Ik om de deur even Jelte meepakken. Nou wel, dat klinkt wel heel erg iets anders. Want daar is hij altijd wel voor ingelopen. Ja, nou, we hadden net een discussie. Ik vond dus echt dat deze plaat leek op Ilo. Ja, er zitten wel... Ik had het zo van... Hé, Ilo, ik ken die plaat. maar? Maar misschien is toch, dat is misschien wel een beetje een cover, Een beetje een kuffer. Nee, dat denk ik niet. Maar de, de, de hoogte zit wel een beetje bij hier. Oh, ja. Ja, dat maar de, ook, ook, ook het tempo. Uh, ook het tempo. Ja, ja. Oh, ja, ik, ja, ik zal er nog eens een keer op letten. maar Wat Ik, ik, ik hoorde het ja. helemaal niet. Een ja. oh, oh, kijkje in goeie. het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh ja, het is vandaag 27 mei. Wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? Ja. Nou, vertel, wat heb ja. je er allemaal uit vandaan gefilterd? Ik was niet heel erg onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Maar het had nee. best wel wat drama bij zitten. Maar wat ik wel mooi vind van in 1703... heeft Saar Peter de Grote Sint-Petersburg gesticht. Oh ja. Ja, hij, dat is toch ook weer... Uh... Hij zorgt er wel flink voor het vernieuwing. Hè? Het maf is, uh, hij komt dan uit Europa en hij wil echt meer Europees worden, uh, Peter de Grote. Alleen, het is, je, ze proberen nu weer een beetje los te weken van Europa. Ja. Ja, het is nu echt van tegenovergestelde. Nu komt hij, Poetin, in de geschiedenisboekjes van, hij is uh, anti-Europa. Hij probeert weer het uh, conservatieve uh, of zoiets... Uh, ja onder de mensen te brengen. Goed, verder in 1990 op 27 bij vier Australische toeristen... werden door markt in Roermond onder vuur genomen... terwijl ze foto's aan het maken waren van het stadhuis daar. En, uh, ze reden in een auto met een, uh, een Brits kenteken... en blijkbaar waren daar mensen van de IRA... Met een soort trainingskamp bezig. En die dachten dat het bepaalde Britten waren. die misschien aan het spioneren waren. En die vonden ze dus, die moesten ze neerschieten. Dat is heel vaag. In Roermond, mensen van de RRA. dat is ooit ontstaan natuurlijk in Engeland. dat was van de IRA. En die wilden dan, zeg maar, afsplitsing Ierland van. Van Engeland, daar komt het allemaal vandaan. Nou, als ze wilden gewoon dat uh, het hele eiland gewoon iers was of zo. Ja, zoiets. Dat ging best wel ver. Dat snap uit, ik dan, ook best wel. Al die afsplitsingen van de IRIA. En uiteindelijk uh, is, gebeurde het dus iets heftigs in Roermond. Later hebben ze dat uitgezocht. En is dat een foutje geweest van uh, die leden? En die zijn daar gepakt En uiteindelijk in 2010 hebben ze nog weer een soort... Uh, ja, een soort documentaire daarover gemaakt. Dat hebben ze al ge, regu, uh, ge, gestructureerd, noem je dat, uh, nagespeeld. Goed, ja, ja. Nou, dat gebeurde in 1990. Wat gebeurde er nog meer? Nou, op dezelfde dag, ook in 1990... Aung San Suu Kyi, die wint ondanks haar het huisarrest... de verkiezingen in Myanmar. Ja, dat is dus een dame geweest. Oh, ja. en zij is van 1945. En zij is de voorvechter van de Burmaanse onafhankelijkheid. Nou, die vrouw heeft echt een vreselijk leven gehad. Hè. Ze leeft nog steeds... Maar dan krijgt ze, hup, weer, weer huisarrest. In 1991 won ze zelf de Nobelprijs voor de Vrede. Maar het gaat nu toch weer een beetje de andere kant op met haar status, geloof ik. Nou zijn mensen weer tegen haar, geloof ik. Maar nou ja, ze heeft het geld dus wel gebruikt om een fonds voor gezondheid en ontwikkeling... ten behoeve van het Myanmarese volk op te richten... En, uh, ja, en, en Amerika die heeft dus ook uh, economische strafmaatregelen genomen... tegen het bewind in Myanmar. Dus het gaat inderdaad de verkeerde kant op. Ja, het is uh, soms dus gewoon uh, niet te volgen. Mensen beginnen met een ideaal en raken, raken daar soms weer heel veel ja, van af. En in 2009 heeft ze dan weer uh, celstraf en dwangarbeid gekregen... maar het is wel ingezet uh, dat ze het thuis mag doen. Oh, oké. Okay. Dus uh, nou, het is, het is, uh, die vrouw heeft een uh, moedig doch zwaar leven. Ja, dat is uh, lastig. In 2000, nee, 1995 viel hij tijdens een wedstrijd... ...in uh, Charlottonville in Virginia... ...van zijn paard af en brak zijn nek. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan anders. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is groot. Oh, nee, het is Superman. Sorry, ik was even... Ah, maar met, ja. uh, Superman, Christopher Reeves ja. valt met zijn paard af... En uiteindelijk breekt hij zijn nek. En uh, in het begin, ik kan me die berichten nog wel herinneren... was het echt zo dus van, gaat hij het wel overleven? En uiteindelijk heeft hij het overleefd. Hij heeft ook best uh, rest van zijn leven moeten slijten in een rolstoel. En uiteindelijk is hij ook alweer uh, later overleden in 2000... Uh, wat is het, 2002 of zo is hij overleden? Maar in ieder geval uh, heeft wel heel veel betekenen voor de, uh, de wetenschap. Want uiteindelijk zijn ze natuurlijk fanatiek bezig geweest... met wat kunnen ze nog met die jurgengraad doen. En uiteindelijk kwam hij regelmatig alweer uh, in het nieuws. Dan nam, gaf hij weer een lezing over iets. En dan had hij ook wel weer... Eh, uh, had je ook wel humor, luister even. It's truly an honor to be here tonight. Um I'm very grateful to the Dixons for providing transportation here. Um uh, There was a time when I flew on my own. <laughs> Ja, ik weet niet of het de geval. Ja, precies. Er waren tijden dat ik zelf vloog. Maar nu uh, ja, is er een vliegtuig voor me geregeld. Erg dankbaar daarvoor. Ja, ja inspiratie ook uh, die man. Voor heel veel acteurs, ook ik ze mocht. En een van zijn laatste rollen die hij speelde was in Rare Window. Van uh, Alfred Hitchcock. En dan zit hij ook in een rolstoel. En Rare Window is een geweldige film. Die kleuren vind ik al mooi. En dat gaat over een man die een gebroken been heeft. In een rolstoel zit En dan naar het binnenplaatsje kijkt van zijn van uh, uh, appartementencomplex. En je ziet er allerlei dingen gebeuren. Uiteindelijk wordt er ook een moord gepleegd. Die gaat hier dan oplossen als journalist in een rolstoel. En Christopher Reeves doet ook zo'n rol. En dat ja, past perfect bij hem. Toch? Ja, ja, dat is dus, wel uh, handig. Ja. Christopher Reeves viel ja. in uh, 1995 van zijn paard. En overleed in 2004 trouwens. was hij 52 nog maar. Ja, moet je nagaan. Ja, dat ja, doet wel veel met je. Het is vandaag exact 80 jaar geleden. In 1937... Ging de Golden Gate Bridge open voor verkeer in Amerika. Was dat niet Los Angeles? De Golden Gate Bridge? Dat San, Francisco. Dat. San Francisco. Ja, San Francisco. Ja, dat nou, vind ik toch ook wel een, weetje, een leuk beetje. Dat zeker weet. verder, uh, kijk had er nog eentje. De uh, beëindiging van het kabinet Balken in 2003... Huh? was ook afgelopen. En uh, verder nog één ding wat ik. Oh ja, ra, uh, Radio Sats was uh, startte in, uh, in 1964. Uh, hij voer met een, uh, met een aantal mensen op een schip naar de, de mond van de Theems. Uh, uh, uh, zijn naam was uh, Lord Search. En toen kwam Search Radio kwam, uh, tevoorschijn. En even een klein fragmentje van. Hij heeft bij heel kort uitgezonden. En het was soms ook niet te volgen omdat de kwaliteit zo erbarmelijk slecht was. Radio Search is on the air. Dit is Radio Search on 197 meters, medium wave. Ja, precies. De oh, AM. If you'd like a request on Radio Search, then write to... Precies. Je kon reageren, niet met een appie, maar dan moest je een brief sturen. <laughs> dat was toch in die tijd. En dan kon je een plaat aanvragen. Uh, Red Search, uh, uiteindelijk uh, begon je uitzenden dus op uh, 30 september 1964. En dat was niet voor een hele lange tijd. Geloof ik maar voor een paar maanden of zoiets. En dat, uh, nou, dat was, ja, experimenteel. Experimentele fase. Dat is natuurlijk jaren 60 over... Uh, ja, met uh, piraten en zoiets, weet je wel. Goed, uh, straks de, uh, de verjaardagen. Ja, straks. Straks de verjaardagen, dames en heren. Dan hebben we hier een plaatje uit de doos. Jawel, ik dacht dat ze niet meer uh, muziek maken, maar ze zijn terug van weg geweest. De Charlatans. Weirdo, you wanna know. Een beetje dezelfde stijl en ik kan dat wel waarderen natuurlijk. De nieuwe zinger van de Charlatans, die heet... Uh, ja, hoi die plaat nou ook weer. Nou, oh, ik zie het hier al staan. Uh, uh, different Days. Ja. Yeah. Oh, dag, de dagen zijn al zo verschillend. Het is... Uh, uh, 17 over 9... Ja, ik ben al vervangen door de hit of zo. Ik weet niet wat dat is. Lijkt het wel een beetje op. Het is uh, tijd voor de verjaardag. Congratulations. Wie is de jaren? Is super, okay. We doen een kleine greep daaruit. En ik, uh, we hadden het net al over James Bond. Ja. En over Christopher Reeves. Maar vandaag zou hij ook jaren zijn geweest. Christopher Lee. Hij zou um, uh, dan 95 zijn geworden... Oh, hij is helaas al overleden in 2015. Toen was hij 93 dus. Christopher Lee hij is vooral bekend van de bad guys in allerlei films. Ja. Uh, hij is ook graaf Dracula geweest in ja? de jaren oh, Ja, maar zo heeft sister. hij wel hoor. Echt. En hij is het ook heel vaak ook geweest in The Hobbit. Daar speelt hij dan. weer zo'n hele enge vent met zo'n hele mooie zware stem. Misschien moet je even... even, even de echt een, uh, oh, in The Hobbit? In The Hobbit heeft hij ook een uh, fout rol oh, gespeeld. Even, oh, even een okay. klein fragmentje ervan. Oh, I will dream of you. Dit is onze laatste. Have a good life, Jeffrey. Dit is dan een I'll wat mildere... No. Christopher Don't Lee. There. Maar goed, hij heeft echt zo'n hele zware stem. Het is leuk. En dat was een Engelsman, hè? Dat was een Engelsman. Ja, ja, ja, je gaat en het wel is. horen. Zijn Steve uh, neef, of zijn neef of zoiets. Dat was in ieder geval uh, die James Bond schreef, uh, Fleming. En uh, Fleming Ian, had eigenlijk Ian Fleming. Die had altijd een beetje het idee dat hij eigenlijk James Bond zou moeten worden. Hij werd dus geïnspireerd door Prins Bernhard. Want hij is al geweest van Prins ja. Bernhard. Ja. En uiteindelijk had hij hem dus in zijn hoofd om James Bond te spelen. Maar dat is er nooit van gekomen. Dat is jammer. Wat bakker punt. Had, bak ja. Ja. had jarenlang. Jaren nou ja, of mensen. Prins Bernhard gesproken. Ja. Hij is getrouwd geweest met onze Juul. Ja. Maar in 1626 is Willem II van Oranje geboren. Oké. Okay. Dus die, dat is dan natuurlijk 400, of 390 jaar, 389 jaar geleden. Maar die uh, Nederlandse stadhouder, maar ik zie die man, de goede man is maar 24 jaar oud geworden. Oh. Dat dus niet, is uh, niet oud. Dat is echt niet oud, nee. nee. En dat toch? Nou. Goed, uh, vandaag, zoals ook jaren zijn geweest, en ze, heeft, ze was echt de, de, de tijd ver vooruit. Ik heb het over Rachel Carson. Zij was een, wetenschapper, een vrouwelijke wetenschapper, die dus uh, studies deed naar, uh, naar geschiedenis de, van de natuur. En ze kwam er dus achter dat wij eigenlijk bij Hisville, heel veel invloed hebben op de natuur. En dat soms met onherstelbare schade te maken hebben. En zij heeft daar heel veel over gepubliceerd. Dus ze was vooral geïnteresseerd in de pesticiden die werd gebruikt. Heel veel boeren gebruikten pesticiden, want ze wilden natuurlijk... Uh, uh, de crop moest goed, goed groeien. En uiteindelijk heeft ze dat proberen onder de aandacht te brengen... uiteindelijk is dat wel gelukt. Maar ja, dat was, dat was nog in de jaren 40 in de jaren 50. Dat is echt bizar, want in, jaren, in 1964 is het alweer overleden. Maar zij zag het dus al heel uh, vroeg aankomen. Deze uh, Rachel Carson... Goed, uh, ja, de vandaag andere... is ook Don Williams jarig. Die is een country singer. En hij werd ook wel de Gentle Giant genoemd, omdat hij had een warme baritonstem en een relaxed manier van doen. Hoe, hoe, klonk, en... je, hoe klonk je ook alweer? I oh, don't ja. believe in superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold. Maar I believe in you de rap, ja, precies. Maar, uh, left is left en right is right, dat soort dingen. Leuke, Lekker, mooie Lekker, mooie warme stem. Mooie he. warme stem. En je kan ook volgen wat hij zingt. Ja, dat is ook wel opgezond, toch? Grappig. Dat dan dan ik tenminste. Ja, dat is toch wel ja, iets ja. aparts. Goed, uh, verder is vandaag ook jarig uh, Henry Kissinger. <laughs> Henry Kissinger is er niet lang al dood, dacht ik. Dus ik denk, nou toch eens even zoeken. nee well, man, die man is nog lang niet. Hij is 93. Hij heeft uh, Hillary Clinton nog ontzettend gesteund in haar, uh, in haar campagne. En uh, ze zei ook dat Henry Kissinger heel veel dingen goed heeft gedaan. En toen kwam Donald Trump erover en die zegt... nou, moet je maar eens in de geschiedenis kijken met, die, uh, met uh, Vietnam. En dan noemde hij nog een paar dingen. En uiteindelijk is daar en, en ook rechtszaak over geweest... om te uit te zoeken wat Henry Kissinger daar nou precies neer heeft betekend. En dat is een beetje, uh, een beetje onduidelijk. De een zegt dat het goed is geweest, de overleg met uh, Noord-Korea en met... Uh, in Vietnam en ander zegt dat het niet goed is geweest. Dus nou ja, het is een beetje een onduidelijk uh, verhaal over deze Henrik Kissentje. De draagt hem op handen de ander weer niets. Hé, hey, ik zie dat ook niet met alles jarig is. Ja, Jawel. onze eigen naked chef. Dus Jamie Oliver is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 42. Nou, even een, uh, even een hamburger maken hoor. Ga oh, lekker. Even, even mm. We all love a burger. Yes, yes. this time, I reckon I've cracked the ultimate one. My friend Christian is an expert in all things barbecue. So he's come to help me cook it. Oké, okay, nou, laten we even... Ah. Het is natuurlijk ja. wel het weer om even hamburgertjes te maken. Dat is sowieso. bijna het bedrijf van seks zoals hij kookt. Maar daarom heet hij niet voor niks de naked chef. Ja, oh, is ook je... zo lovely. Oh, oh zo lekker. Oh. Oh, en, en, en, wat, ik, ja. wat, wat ik altijd zo opvalt bij hem is... Hij zit met zijn handig overal aan. Weet je dan? Yeah. Net dan, tijdens dit filmpje, ook. dan pakt hij gehakt en dan zit hij lekker in het gehakt, de spitten. Denk, doe even handschoenen aan of zo, of neem even een lepel of een spaarje. Ja, Van tevoren was toen ik ja. ook altijd zo handen. Zijn handen erin te vroeten, Gadverdarring. Je hey, moet je, je naakt sport houden, dat er niks onder zit. Ja, nou, dan nee, is het wel goed. Ik, ik, ik met vlees ga ik nooit met mijn handen zo maar inzitten. Als ik een vorkje kan gebruiken, dan gebruik ik een vorkje. Ja, oh? ook hem klaarmaken, weet je wel? Ja, maar dat is nou lekker, joh, die structuur zo. No, die structuur. Jou, vlees. Nou, wie, mm. wie zijn al meerjarig? En onder andere is er ook nog jarig. waar heb ik. Neil Finn, en die is van Crow Crowded House. Ja. Ja, ik denk: The Weather with You, dat soort klassiekers, heeft Crowded House. Voortgebracht. Neil Finn maakt zelf ook muziek voor films. En onder andere heeft hij ook muziek gemaakt voor The Hobbit. Dus zo ontmoeten we waarschijnlijk ook weer Christopher Lee... die vandaag ook weer jarig was. Nou, dat waren gelijk jarig ook Ja, misschien nog. hebben ze het wel gefietd samen ook, op de set. Uh, dat zou ook nog wel grappig zijn. We is ook Dre Benjamin ontmoet, want die is ook vandaag jarig. Oké, okay. okay. en vandaag is ook ja, uh, Silla Black. Ze is al niet meer onder ons, ze is overleden in oh. 2015. Toen was ze uh, 72. Silla Black, laten we eens even horen hoe klonk het... She's got a new record out this weekend She's yes. going to do it now for us It's called You're My World And here to sing it for you is Cilla Black you're my world, you're Oh ja, goeie oude tijd Het lijkt wel Weet je, wil ik, uh, wil ik al Betty, lijkt ze wel een beetje Hoe ze eruit ziet yeah. Zie je dat? Hoe klinkt ja. ze ook een beetje Cilla Meeniging Black Niemand heeft het meegebruld Ja, en ja, goed, Cilla Black hij was 72 toen ze overleed in 2015. Goed, nou, verder had ik nog iemand anders. Nee, ik heb ze voor mij nog gehad, ja, dames en heren. Nou, ik had toch Andre, dat is Lord Benjamin, dat is Dre. Ja? Dre Benjamin, en die, die heeft dus ook een grote hit gehad met Hey Ja. En ik had zo van, ik ga zo even opzoeken, wel, welke dat dan precies is. En dan hey, ja. uh, Of een outcast is dat. Ja. Oh man, dat is nou, een klassieker. Je kent dat nummer? Jouw is het een, ja, Is het een goede keuze? Het is een goede keuze, dames en heren. Ik kan het waarderen, deze plaat. Zoek okay. hem maar op. Gaan we opzoeken. Oké, okay, dames in heren, toepak levert op de ruis. weer de Zandvoortse berichten. Mijn eerste Peers Brothers. Take me out. To infinity and beyond. Laat die auto staan, want het is echt beredruk. Vorige week was het ook druk. Toen uh, was het natuurlijk het Verstappen uh, stappenweekend. Dan kon je hem donuts zien draaien. Burn rubber. En uh, de, dit weekend is het wel wat rustiger. Maar er zullen vast wel wat uh, mensen in deze kant op komen. Want de uh, temperaturen die te dames en heren. Zegt Bisa echt uh, bizar. Vandaag uh, verontrustende bericht in de krant te lezen. Een informant van de politie. Nou nee, hoor, gewoon een, uh, een agent van de straat. Die heeft een interview gegeven met uh, de Telegraaf. Om even een boekje open te doen. Heeft ze anoniem gedaan? Ze noemt zichzelf Morit. Uh, en ze, ze is een vrouw. En ze is al een tijdje in dienst ook. En ze telt gewoon dat. Te weinig manschappen. En er uh, moeten alleen maar panklare problemen worden opgelost. En uh, de drugscriminelen genieten daarvan. Uh, die worden gewoon ongemoeid gelaten. Omdat ze daar te weinig manschappen voor hebben. En er komen te weinig klachten binnen. Omdat de mensen niet klagen. Omdat er toch niets aan gedaan wordt. Pas leden was er bijvoorbeeld een klacht. En dan komt een uh, man later vragen. Uh, is er al iets gedaan? Er was bij mij in de graas ingebroken. Er is ook videobeelden van. Uh, is er al iets aan gedaan? Uh, dat moet zeg ik met uh, uh, schaamrood op de kaak zeggen. Nee, uh, sorry, we hebben de manschappen niet voor. Dan moet die video moet nagekeken worden. En ja, dat gaat zo een paar uur. zitten. dat hebben we niet. Dus alleen dingen die even zo opgelost, snel opgelost kunnen worden. Die worden opgelost. En verder zijn de leidinggevenden op bepaalde functies neergezet... die eigenlijk helemaal geen werkvloerervaring hebben. En die worden dan niet serieus genomen... Worden, die worden niet serieus genomen door, een, uh, ja, door, door de mensen die onder hen werken. Dus... Het is nog allemaal een beetje een rommeltje bij de politie. En ja, de politie klopt er op de borst. Er zijn minder aangifte. Dus, dus, we hebben dus, ons target gehad. We, we hebben target gehad. Maar het, het is, ze worden niet in kaart gebracht. Ook omdat er heel veel criminelen op internet actief zijn. En heel veel mensen zijn dan belazerd. Maar hebben zoiets. Ja, je ja, had gedoe, moet ik het allemaal invullen? Dat ik, ja, ik heb iets besteld en ik ben opgelicht. Nou, laat maar hoor. De volgende keer. Ik heb hier iets van geleerd. Laat maar even zitten. Ik uh, koop gewoon wel in de winkel. Maar ja, dat moet allemaal in kaart worden gebracht. Moet nagekeken worden. En daar zijn dus de manschappen niet voor. Dus ik vond het wel weer om wat te lezen. Dus uh, ik hoop dat dit een wake-up call wordt. Ja. Dat had toch mooi zijn? Goed, dus heb jij nog jij een... Het effect, ja. ja. je had wel, een, wel een, een leuk berichtje over een agent die wel iets goed had gedaan, dacht ja, ik? Ja, er was een agent die, uh, die heeft geholpen met... Uh, ik moet het wel snel opzoeken. Ja. Die heeft dus geholpen met, uh, het, uh, met een ongeluk met een auto. Ja. En uh, eigenlijk hier is hij... Ja. Ontwapenend. De, de, hij heeft heel veel likes gekregen. Want de, hij, hij uh, gaf twee baby's. Gaf hij de fles na een ongeluk met een kerven. De kerven was onderweg losgeraakt. De berm ingereden. Tegen een boom tot stilstand gekomen. Ja. Er was niemand gewond. Maar de bestuurder had wel twee baby's. Die gevoed moest worden. Een agent die was net zelfvader geworden. Die stapte direct naar voren om te helpen. En er zet gewoon een leuke foto bij van die agent die dat doet. En het is zo ontwapend, hè? Oh. Oh, hier krijgt wel een hoop likes. Op. Ja, maar, dat, maar ja, dat vind ik ook met, uh, met mannen die een foto van zichzelf maken. Dat ze een ontblote torso en dan zo'n kwetsbaar babytje. Op ja. die spieren. Oh. Arne Leipiets of zoiets. Die maakt altijd van die foto's. Arne Leipiets? Was ja, ik weet wie je bedoelt. Uh, ja, echt met jou van die getevende foto's ja. gemaakt. Hey, dit zei, maar dit niet zei... met mannen. Dat heeft ze niet gedaan. Ze deed altijd slapende baby's. Ja, sla deze, ja precies. Hè? Weet je al, slapende ja. baby's die ze in ja. potten en ergens ja, ja, ja, ja. in bladeren. En ik denk van... Pff, oh, ja, dat, het is echt voor vrouwen dit, hoor. Dat dat is die, vrouwen. Die, die vrouwen smelten dan. Ze ja, oh, de hele dag ja. maar bezig met een slapend kind. Nou, ja. en die zegt, mijn, mijn baby mijn baby's fotomodel geweest. Oh, wat heeft Nou, kijk maar. Goed. was het een gettis of zo? En gettis so. get was ja? het volgens mij. Ja, op. Ja. Uh, beach is, ja, ja. uh, is volgens mij weer een andere fotograaf. Ik heb daar een telefoonboek van, zeg maar. Een telefoonboek van? ja. Oké, okay. met allemaal die, fotootjes, je hebt allemaal ja, op, van die foto's en elke foto, je Iedere ieder foto smelt ja, je weer. Ja, I get it. Ik zie oh. het. Oh, wat een schat ontwapend. Voor die, die baby's in allerlei rare pakjes gehesen. Oh. Uh, nou, dan ja, is het een foto ook al lang, al snel goed ook, hè? Oh, zo'n baby als engeltje. In, ach, ja. Nou, ja. nou, wij zitten hier niet te smelten, echt dames en heren. Zo, jaren negentig, dit ook. Een ooievaar die hier een tweeling brengt. Oh, nou ja. Echt. We dwalen af. Knutselfotootjes, dit ook Ja, dat, dat, dat is een slechte. De Zandvoortse berichten. En grappig is, afgelopen week uh, zag ik, zat ik even te kijken naar de uh, nieuwe muziek. Ik zat, dan kwam ik de, de band. Um, uh, Kijk, Mister en Mississippi kom ik tegen. Dat is een Nederlandse band. En die hebben al je plaatjes uit. En op zelf kom ik een plaat tegen. Hal 9000. En toen dacht ik dacht, Hal 9000. Waar is dat ook alweer van? Dus ik google Hal 9000. En dat is dus eigenlijk de boordcomputer van uh, Space Odyssey 2001. Hal 9000 is er eigenlijk uh, de man die, zeg maar... de, de bordcomputer die het overneemt... en eigenlijk verkeerde beslissingen neemt. En uiteindelijk dacht ik van... Mr. Mississippi, waar gaat het nummer erover? Gaat dat daarover? Nou, ik kon er helemaal geen uh, tekstverklaring over vinden. Dat vond ik op zelf wel jammer. Alleen het grappige is wel, als je Siri hebt op je mobiele telefoon... Dat is een, weet je wel, dan vraag je aan Siri op je mobiele telefoon... Siri, zoek dit op. En als ja? je... Dat is ook een he? Ja, het is ook ja. een soort boardcomputer. En als je dan vraagt Siri, Hal 9000, dan zegt hij: "Oh, over Hal 9000 praat ik liever niet," zegt hij dan. Oh. Dus hij, hij kent zijn eigen geschiedenis zeg maar. Dat vond ik oh, wel weer grappig. Oké. Okay. Nou, zo voor even een stukje over Mr. en Mississippi die een nummer hebben gemaakt over Hal 9000. Op het CD staan nog meer leuke stukken, onder andere dit is erop te vinden. Wolfpack. Hier bij we Straks de zandvoortse berichten. Sorry Dave, I'm afraid I can't do that. Wolfpack, Mr. Mississippi. En uh, dit is uh, ja, een van de singles die te vinden is op de, de CD Mirage. En ze hadden dus een plaat gemaakt over Hal 9000. Dat is echt een laatste single. Hal 9000, hoe klonk die dan ook alweer? I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that. Geweldig leuk en als je dat in Syrië uh, laat opzoeken dan zegt Syrië, uh, ik praat liever niet over half negenduizend. Dat is een foute boordcomputer geweest. Die foute beslissing heeft genomen. Daar moet ik echt niks van weten meer. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. Het is dus wat later nu gewend, maar het geeft op. Ze dus komen er even goed aan. Vertel. Ja, De strijd om het beste strandpafioen van 2017 is gestart. Tussen 22 mei en 30 juni kunt u stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl en ook worden de genomineerde paviljoens ook nog door mystery guests gezocht. Nou ja, vorig jaar was het dus Beach Club 10 in Zandvoort die de beste strandpaviljoen was. En uh, nou, ik zou zeggen, mensen gaan stemmen. En stem wel op eentje uit Zandvoort natuurlijk hè. Ja, logisch toch. Dus we gaan er niet uh, stemmen op uh, strandtent in Muiden. Uh, in uh, in Alkmaar in al, al, heb strandtent. Uh, ja. ja, precies. Ja. Dan gaan we niet op stemmen hoor. Nee. Moet ja. jij er maar doen. Waarom niet? Nou, jij bent inwoner van ook, maar ik, ik niet. vind het echt dat mystery Guest, Dat vind ik echt een goed idee. Ja. Mystery Guest is gewoon dat je denkt van mystery guest, is Dat je dan... ook een beetje vervelend gaat doen en dan ja. kijken hoe, of ze dat goed oplost. Een oplossen. beetje dit echt. Uh... Je zegt ja, er zit, er zit een hele tot haar in me eten. Ja. Oh. Als dus kijken hoe het gereageerd gerege, wordt. Dat vind ik echt ja. een goed idee. Ja. Gewoon. Verder naar het opdruckt van de afgelopen weekend rondom max verstappen is het Britisch Festival van 7 en 9 juli in het verschiet. En je zou denken, jezus, moeten we het nu al over hebben? Maar ze hebben nu al de eerste stappen daarvoor gemaakt. Ze hebben namelijk afgelopen weekend... al zakjes met Engelse drop uitgedeeld. Ah. Om vast een beetje voor te proeven. Lekker hoor. En het British Festival is een... Uh, Bereding van het British Race Festival op circuit Zandvoort. En behalve de races met unieke Britse Vintage auto's, zijn er ook in het centrum en op het strand tal van Britse geïnteerde activiteiten te zien. Het begint al met de aankleding van openbare ruimtes, waardoor bezoekers meteen al een Brits sfeer krijgen. Een British Speers krijgen. Een British, een Oeps, zei hij dat ik Nee, ik weet niet. Maar goed, dat ze meteen een Britisch gevoel krijgen. Dat is meer het idee. British dus feeling. British feeling, dat is dus oh. 7 en 9 juli. Ik zou, we zullen het vast nog wel een paar keer noemen, maar. Schrijf het dat was in je agenda dat je dit, dat weekend gewoon thuis blijft. Je komt Britney Spears, hè? En dit is de dat ze we natuurlijk Wel met z'n allen alleen Engels spreken, hè? Engels ah, praten. Geluig, hoor. Of ieder geval met oh, een Engels accent. Dat is wat voor de extra leuke. Sfeer. Vertel, I wat is er weer trouwens? I did very well, not so snel, maar het komt wel, hè? Ja, zoiets. Had ik idee. Maar, uh, het college van Zandvoort komt 73 juni, 17 juni, uw wijk in. Want uh, ze gaan dus... Uh, ze is, inmiddels, is het college drie jaar aan de slag. En ze willen in gesprek gaan met de vraag... hoe denkt u over de samenleving in Zandvoort? En de nadruk ligt op wat maakt Zandvoort zo bijzonder. En uh, ze, je kunt ook mee fietsen. Ze gaan dus op college tour langs de wijken... En uh, op 3 juni uh, starten ze tussen 9 uur en kwart voor 10. En uh, van kwart voor tien tot kwart over tien. Nee, tot kwart voor elf bent u welkom bij de bijeenkomst in Café Nuf. Dus dat is op 3 juni. Oh, dus dan kan ik, je het hele college zien en de gemeentesecretaris. Ik moet zeggen, we zagen van de week zagen we ze al met uh, wat fietsen lopen. En allemaal. En uh, toen dachten we van wat gaan ze doen. En nou ja, deze foto staat dus nu in de krant. Dus nou snappen we hem. Ja, ja, het is een goed idee om er gewoon weer op uit te trekken... en te kijken wat er onder de mensen leeft. En nu krijgen ze er ja. ook misschien wat meer speling voor... omdat ze, ze gaan samen met Haarlem gaan ze samenwerken. Misschien hebben ze dan wat meer ruimte, wat meer tijd. Ja? De jaarlijkse Wandelvierdaagse van Zeldvoort gaat dinsdag 7 juni van start. Het is de 19e editie waar, waarbij de organisatie prachtige wandelroutes uit... van 10 tot en met 10, nee, van 5 tot en met 10 kilometer... Ja, ik sla meteen op slot. Ik heb niks met wandelen. Maar het is wel belangrijk. We zijn wandelaars bij mensen. We zijn verzamelaars. We moeten het erbij uittrekken. Dus. Nou, uh, kijk even op uh, www.zandvoortsevierdaagse.nl. Kaartjes We zijn vijf euro. En aan de start zijn ze dan weer een euro, een eurotje duurder. Bij Bruno en uh, Do Dobie kan je ze kopen. Dobie, ja, dierenzaak. Die Dieren, ja, speciaalzaak. Kort. Op 4 juni. Streef Dick Hoezee alias Clown Didi op in het Zandvoort Museum. Tijdens de voorstelling vertelt hij het hele verhaal over zijn artiestenleven... van tv en film tot varieté, cursus en theater. Je kunt je aanmelden via museum.zandvoort.nl... of bij de balie van het Zandvoort Museum. En de voorstelling is dus op 4 juni, volgende week zondag, van 3 tot 4. Oké, okay, tot zover. Ja. Dat is zover de zat voor het spricht en de tijd voor de jolande dames. Nou, we zijn alweer benieuwd. Oh, oh ja. zijn er weer ja, je had we zijn alweer zover. Je had het al aangekondigd welke plaat we ja. zouden gaan draaien. Ja, Outcast dat... en we beginnen een beetje. Een van, de eerste, of een van de leden van de Outcast is vandaag jarig. Ja. En. Bedrijf. Uh... Dre heet die. Oh, de, de je zit hem, hem even midden in de plaat. Klein stukje terug. Klein, ja, nog een keer. Ja, maar eens een proberen Probeer het nog of... eens. Ladies and gents, I give you... Dre. The love. Below. Outcast. Yeah hey. Hey yeah. One, two, three, yes. En Hea, de klassieker. Het is alleen een beetje. Irritant dat er ontzettend veel dames erheen lopen. Gillen, maar dat krijg je. Als je het op de videoclip laat horen, dan krijg je dat soort eh, extra's erbij, waar je misschien niet op zit te wachten. De het is zaterdagmorgen kwart voor tien. Vanuit de Zandvoort Stoepaklift. En dat was weer even een moppie. Muziek, dames en ik Oh ja, we hebben sowieso heel veel dingen die we nog even moeten bespreken. De afgelopen week. Eh. eh Doe jij maar even wat. In Londen is er een vrouw... en die heeft dus een ring gekocht op een Rommenmarkt En ze heeft er al een tijdje mee gelopen. Nou, op een gegeven moment vond ze eigenlijk dat de steen een beetje vaag werd. Ja? En toen dacht ze, nou, weet je wat... ik ga hem gewoon even uh, laten schoonmaken. Ik laat hem even taxeren. Het ja, bleek dus een edelsteen van 26 karaat. Om de vinger had ze. En hij gaat nu... naar hij wordt Op 7 juni wordt hij geveild. Ja? Maar de waarde is al geschat op 406.000 euro. <lacht> En waar had ze hem gekocht? Op een rommelmarkt, he. de, de rommelmarkt. Ja, dus ik zou toch ook maar even naar de ringen kijken. daar. Oh, ik heb er nooit geduld voor, voor die kleine dingen. Nee, maar nee. ja, uh, ze heeft hem voor 12 euro gekocht. Ik bedoel, het is toch een behoorlijke win winstmarge. Ja. ja, nee, goed, ik, ik ben ook een beetje een handel aan. Toen koop ik al vaak wat dingen om weer te verkopen. Maar sommige dingen, dat moet je echt helemaal induiken, weet je wel. Moet je echt met een, met ja. een loop naar zitten kijken... Ja, ik ben altijd voor de grote spullen. Ik wil altijd binnen op een rommel, binnen een half uur wil ik tot een uur willen klaar zijn. Ja. Ik wil er wel een terug in de koffie Maar weet dit jou? was een goede. Dit was een goede investering, dames en heren. 12 euro en uiteindelijk 406.000 euro. 406.000 ja. euro. Doe even normaal, joh. Doe even wat goed met het geld, hè? Probeer dat ja, even. Hè. Nou, afgelopen week ook de hoop te doen dat ik over Jan Karbaat. die natuurlijk een sperma-bank had. En als ik dan ook die berichten hoor weer. 50, 50 stuks per. Nou, hij had er nog veel meer hoor. Er waren een... nu geloof ik. <laughs> uh, iets van de 17 nazaten. die gaan aanklachten tegen, tegen hem aandienen. dat, dat hij zelfs zijn eigen sperma heeft gebruikt. En hij zegt er ook heel vaak, als hij die dan in een interview zegt. Nou, als dan een vrouw bij mij thuis komt. en die zegt tegen zichzelf: uh, ik wil graag iemand met rood haar. en een. Uh, een doctoraat. Doctor, do, noem je dat? Een, on, uh, die is uh, afgestudeerd. Ja. Dokter, dan kan ik dat voor haar regelen. Of uh, ik wil een timmerman. of ik wil, Dat kan ik allemaal regelen voor hem. Uh, dan ga ik het bevruchten met dat zaad van die man. Dat is allemaal lulkoek natuurlijk geweest. Dat heeft hij zelf allemaal gewoon bevrucht. Hij heeft zelf gewoon een, een kwakje opgestuurd van zichzelf. Dus dit is een heel vaag verhaal. Die mensen krijgen dat ook thuis gestuurd. Ja, dat weet ik niet hoe het een toe ging. Een koud kwakje. Maar, een koud kwakje, ja. Nee, dat zal vast niet zo gegaan zijn. Maar goed, zelf uh, hield hij het dat hij donors had. Maar blijkbaar was hij zelf de donor voor al oh, die kinderen die verweekt zijn. er waren er maar 17. Ja, die nu een rechtszaak aanspannen tegen hem. Oké, okay, want er was nu toch ook van de week in het nieuws... dat er ja. uh, ook een, uh, een spermabank... Uh, ja, dat klopt. Er mochten maar 25 zijn en het waren er wel 50 na zaten En dan weet je gewoon niet uh, of je stiekem iets hebt met je broer of zo. Nee, jou, dat klopt. Ja. Rijnstaat het ziekenhuis in Arnhem, ja, die... Uh, die hadden te weinig donors en uiteindelijk uh, is het ook die uh, de administratie niet helemaal goed gegaan. Ze zijn ja, maar uh, mensen wilden dan ook dat het tweede, het tweede kind dan ook van dezelfde donor kwam. En daardoor is dat fout gegaan. Oh, dat zou ook best kunnen. Want dan wilden ze gewoon dat die, dat die broer en zussen uh, wel echt uh, helemaal uh, volledig broer en zus waren. Oh, dat zou ook kunnen. Maar goed, ja. ja, het is wel waar. Ik zag gisteren ook bij het, het, het, het nieuws bijvoorbeeld, dat iemand uh, ook een beetje onduidelijk uh, was over zijn uh, afkomst. Ja. Wat, wat, wat voor ziektes kan ik onder de leden hebben? Van wie ben ik eigenlijk echt familie? Uh, ga ik straks niet trouwen met een halfzus? Nou ja, misschien uh, moet je gewoon standaard DNA-test doen... als je met iemand wil... Uh wil trouwen of kinderen wil krijgen. We dan dan, dan, dan weet je het gewoon zeker. Alles, altijd. In, alles in de DNA-bank gewoon. En dan gelijk kijken of je geen ziekte in zijn familie ja. heeft. Nou, dan kan je, gelijk, kan je heel goed schiften. Dat doen ze volgens mij in uh, Volendam noemen ze dat toch al? Op basis. Ja, ja, dat moet ook wel. Dat ze dan later zeggen, maar ik heb gisteren een date gehad met uh, die en die. Oh joh, maar dat is er wel eentje van die. En dat is... En als je dat een beetje terugkijkt, komt het wel bij onze eigen familie terecht, hè? Oh, nou, dan moet ik hem maar even opbellen dat we volgende week geen uit... Uh, niet uitgaan. Even, niet uitgaan. Dat is oh. even volgend deze... Maar dat is toch wat, inderdaad. Dat is goed als er vers bloed komt. Ja, want daar hebben ze heel vaak die bepaalde ziekte die ja. voorkomt bij uh, intels. Ja, die is, echt, uh, die is echt niet best, die ziekte. Dus is echt niet best. Nee, nee, dus dat is wel weer uh, Dus daarom apart. is het fijn als er uh, schoon uh, fris nieuw bloed komt. Ja, nou ja, goed. Deze, uh, ieder geval deze Jan Karabaat heeft er allemaal een rommeltje van gemaakt uh, destijds. Maar goed, die leeft al niet meer. En ben benieuwd of, uh, ja, ze gaan, gaan rechtszaak tegen hem beginnen. Wat, wat willen ze daarmee Zeggen bereiken zaten, dan? of zo? Ja, de naastaten, maar goed. Of, uh, of een erfeniskwestie. Was hij rijk? Ja, dat kan ook nog, hè? Zou dat zou, ook, dat zou op, op het geld uit zijn? Nee, toch? Nee. Ze willen <laughs> onderaan, know. Onderaan toch brengen dat het gewoon scherp in de gaten wordt gehouden. Dat de regelgeving komt. Daar is het voor, denk ik. Zo is de zitting. Goed, Maximo Park heeft een nieuwe CD uit. En wij pakken daar gewoon eens even een lekker rukje van, dames en heren. Maar toch dat... komt ineens Prins Bernhard bij me op. Ja, ja. En dat is wel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 Een lijntje trekken naar het uh, terrorisme. Dus een risk to exist. Leuk bedacht van Maxima Park. Ze hebben een nieuwe CDA en die heet trouwens ook zo... risk to exist. Ja, ik weet niet of het een, uh, een beetje knipbalgje is... naar het terrorisme, wat momenteel weer... hoog tijd vind je natuurlijk. Ja. Maar ik zeg ook niet te veel aandacht. Houd zakelijk, overzichtelijk... om de paniek te voorkomen, zeg ik alles maar weer. Nou, en uh, het is er nog mooi weer. In iedereen staat misschien alweer... Uh, bij het reisbureau wel. We gaan tegenwoordig niet meer naar het reisbureau. Dus we gaan gewoon even alles via internet. Thuis gewoon alles gereden, wordt er thuis gedaan. Maar goed, ik, ik merkte. Heb je nog iets, ge iets gemerkt bij uh, Schiphol? Dat er... ja, het was vrij rustig. Dat ik het pas ik ook? Om, om twee uur s middag. Oké. Okay. En uh, daardoor had ik eigenlijk... Uh, we konden eigenlijk vrij makkelijk doorlopen. Ja, ik had het ook. Terwijl ik vandaag weer in de krant lees dat ze zijn met 3D bezig. Dat is een soort nieuwe soort scan, een 3D scan. En dan hoef je niet de laptops er meer uit te halen, en de laptops aan te doen. Dan kunnen ze echt maar al iets zo'n 3D scan. Dat schijnt in een soort bril te zitten, hè? Dat is dan kunnen die mensen, ik zie het voor me dan. Security kan rondlopen met zijn bril. En die kan er al door je tas heen kijken. Waar gaan we heen! Maar goed, ja, en door je kleren hè? En door je kleren. Oh, ja. Kunnen ze kijken wat voor wapen je bij je hebt. Ik wil wel graag dat er een uh, vrouw kijkt bij mij. En een man bij de mannen. Ja, voor mij kunnen ze dat soort dingen wel doen. Dat is ook weer zie. lastig. Maar goed, dus ze hebben natuurlijk te maken met een dubbele flessenhals, zeggen ze altijd meer. Je hebt natuurlijk ook eerst de paspoortcontrole. Of eerst de security, dan de paspoortcontrole. Dus dat hoopt zich allemaal daarop. En daar willen ze nu wat aan gaan doen. Er moet wel miljoenen in worden gepopt bij dit kost. Dit soort oponthoud kost Schiphol miljoenen. Want ze krijgen oh. natuurlijk allemaal claims, hè? Omdat ja, heel veel he? mensen hebben ja. een vlucht gemist. Ze hebben een extra vlucht moeten boeken. Ik heb echt zoiets van, shit, zijn die mensen dan weer naar huis te en later teruggekomen? Of hebben diezelfde dag nog een vlucht gekregen? Ja. Ja. Dat is allemaal echt ontzettend rommelig gegaan. En daar proberen ze nu dus op deze manier iets aan te doen. Alleen, uh, ja, daar moet wel wat geld voor uh, worden gereserveerd. Een 3D-scan met een bril op je hebt natuurlijk wel alweer momenteel een mix 3D. Hè? Dat is dat je een bril opzet en dat je dan alle informatie over de werkelijkheid heen geprojecteerd krijgt. En dat zie je dan in je bril. Dat is wel also apart. Alsof je een bionic man bent, hè? Dat je ja, dan, zoiets. Er, er wordt gescand en gelijk al de geest. hoogte. Uh. Ja, ik kan me nog wel herinneren, bijvoorbeeld, uh, dat je zo'n zo app had in Amsterdam. Dat kon je dan op je Google uh, uh, Places inladen. En dan kon je, zeg maar, de huizen bekijken of ze... Of ze te koop waren. Dan keek je langs al die huizen in Amsterdam. En dan zag je misschien wat ze kosten. en wat er Oh, is. dat is wel handig. Dat is wel ja, geinig. Ja. Dus, uh, ik, ik heb had ook nog zoiets... een leuk bericht. Dat, ja. Uh, ja, joh, vertel maar. Dat er is uh, een man in Zuid-Afrika. Die was 23 en die verloor zijn geslachtsdeel. Oh, oh. Door complicaties na een traditionele besnijdenis. En dat gaat vaker mis in Zuid-Afrika. Naar, naar schatting worden dus jaarlijks 250 penissen geamputeerd... na een mislukte besnijdenis. Maar die man heeft dus een nieuwe penis gekregen... Maar en? het is een zwarte man en het, het was een witte oh nee. donor. Ah, oh. dus hij die witte. Echt maar het is heel lastig om een geschikte donor te vinden ja. voor zo'n transplantatie. Alleen de huidskleur was het enige wat niet overeenkwam. Nou oh, is... ja, daar kom je toch wel overheen. Maar de patiënt Au. kan zijn nieuwe lichaamsdeel over ongeveer een half jaar laten bijkleuren door gespecialiseerde oh, medische is... tatoeëerder. Maar dat lijkt me ook wel pijnlijk. Oeh, ja. Ja, volgens de arts is de operatie geslaagd. Alles lijkt goed te genezen. Ja. We verwachten ook dat alle urine- en voortplantingsfuncties binnen een half jaar hersteld zullen zijn. De man is dolblij met de geslaagde operatie. Ja, ik kan me voorstellen. En hij is zonder twijfel een van de gelukkigste patiënten ever. Je beter iets dan niets. Ja. Maar je moet je voorstellen als vrouw dat je Oh, ik zou zo graag dan ook hier met een met een, een donkere man. En dan trekt hij zijn broek uit dat hij een En dan, wat wil jij? Gaat wat gebeuren vandaag? Wat, wat hangt daar nou? Een blanke, een blanke penis. Jezus. Ja. Maar goed, ja, andersom zou het leuker zijn geweest, doordat je met de blanke aan. En je had ook zo echt een apparaat ervoor gaan Oh, ja, dat is ook weer spannend. Dat is wel weer uh, nog veel leuker. Ja, dat ze te zeggen van dat je zo'n tanker in zo'n klein haventje. Dat is de laatste plaats. Ja, zoiets. Een tanker in een klein, havendje, ja, ja, is, een in in klein het... haven. Nou goed, uh, <laughs> rare praten weer op de zaterdagmorgen. Ja, dat is niet. heb ik niet zelf gedacht hoor. Nee, precies. Goed, de laatste plaat voor tien uur. Straks het in de goede voor natuurlijk vanuit Heil Hoogland. Vorige week waren ze hier vandaan, maar nu weer gewoon bij het hotel Hoogland. So Young the Giant. America's gold in my heart. Young the Giants hebben een nieuwe serie uit. En dat is op deze plaat. Dat, dit is op die plaat te vinden van Amerika. En, uh, Young the Giants dus. Goed, uh, het loopt tegen de van dit radioprogramma. We kijken nog even een aantal kleine berichtjes na. Ja, er is in, in Boekel... een agent in de nacht van donderdag... op vrijdag, een man betrapt. Die had een tractor gestolen, want hij had geen zin om te fietsen. Een tractor? Ja. En de man die, Ze tro, troffen de man dus aan op de gestolen tractor... en hij had dus de fiets erop gebonden... en ging daarna naar huis... Net die tractor, ze hebben we aangehouden. Trekker. Tractor. Het Result tractor. Tractor. Tractor. Ja, tra resultaat Trinkt is dat de man met het geniaal idee... dus vannacht bij de politie doceert... en de tractor is weer terug naar de eigenaar. Nou. Tractor. Tractor. tractor. Ja, trekker. Trick ja. Ja, trekker. We gaan hoor. lekker op de trekker. We gaan, nou, Ik ga ook uh, terug naar, ja? ik, uh, naar het boerenland. Ik ben wel met de auto. Niet op de trekker. Tra nee. tra tractor, tra Speel dus je tra goed in als je nog in de zon gaat? Ja, precies. Kijk even uit. Ga je uit, in hè? de zon? Uh, ja, natuurlijk zal het vast wel even een zon. Maar ik ga er niet echt in zitten bakken. Nee, ik hoop dus, nou, ook niet hoor. Prettig wieken. We spelen elkaar volgende week weer. Hoi. Ja, hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.